Twee uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Vier vrachtwagens met wrakstukken van de in Oekraïne neergehaalde Boeing 777 zijn onderweg naar Nederland. De onderzoeksraad voor veiligheid bevestigt tegenover de NOS dat de eerste trucks vanochtend zijn vertrokken uit Kharkov. Het konvooi gaat over de weg naar vliegbasis Schilzerijen in Brabant. Daar worden alle vrachtstukken onderzocht. Later wordt mogelijk een deel van het vliegtuig gereconstrueerd. De vrachtwagens worden in de loop van volgende week in Nederland verwacht.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 1 januari volgend jaar worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ze moeten dan contracten hebben afgesloten met jeugdzorginstellingen die kinderen met problemen helpen. De transitiecommissie Stelselherziening Jeugd constateerde enige tijd geleden dat veel gemeenten nog niet zo'n contract hadden. De commissie was bang dat veel kwetsbare kinderen volgend jaar geen hulp meer zouden krijgen. Het kabinet zegt nu de afgelopen weken duizenden contracten zijn gesloten. Van Rijn spreekt van een indrukwekkende prestatie.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 wordt het 4 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf vrijdag is het minder koud. Dit was het NOS. Cfm, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 Amsterdam naar Den Haag... tussen Dorp en Leidschendam 7 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de N206, Soetermeer Heemstede. Die weg is dicht tussen de A4 en Leiderdorp na een ernstig ongeluk. De afsluiting gaat waarschijnlijk tot half 4 vanmiddag duren. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. Met nu de Vinyljaren. Op 17 december aanstaande tussen 1 en 5 is het weer zover. Uitzending van de Vinyljaren top 30. Jo, wat leuk.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 Het heeft uh, nog precies twee weken, hè? Je dat weet, precies nog twee weken om uh, te stemmen. En uh, doe het dan, want dan krijgen we een hele mooie top 30. Dus het begint er al heel goed uit te zien, hoor. Het begint er echt al heel goed uit te zien. Maar het kan altijd meer, natuurlijk. Dus ga gewoon lekker stemmen. Hè. Het is een leuk, leuk klusje. Top 2000 hebben we al achter de rug, dus je kunt nu gewoon uw aandacht steven aan onze top 30. Je kunt dat doen door als u op uw mobiele telefoon gewoon de CFM-app hebt. Dan kunt u daar gewoon. Uh, daar staat een, een, een, een. In het menu kunt u daar zien: een vinyl top 30. Nou, als je daarop klikt, dan kom je gelijk rechtstreeks in de. Uh, waar u kunt stemmen, laat ik het zo maar zeggen. Heeft u die app nou niet? Kan me voorstellen dat u die app niet hebt. Wel kan me eigenlijk niet voorstellen, maar oké. Okay. Ehm. Um, dan gaat u gewoon naar uh, www.devenieljaren.webklik.nl En webklik, dat schrijf je gewoon het Nederlands, hè. W-E-B-K-L-I-K. Dus niet uh, klik, C-L-K-C-K. -K. Dat, dat dus niet. Gewoon klik. Klik, klik. Ga je naar de stempagina? Je kijkt even goed in de lijst. Dat zijn bijna 90 LP's. Kijk je even goed in de lijst? Je dus schrijft je voorkeur op. Die vul je in op het formuliertje wat erboven staat van 1 tot en met 5. Plaat nummer 1 krijgt 5 punten, plaat nummer 5 krijgt 1 punt. Zo werkt dat. En dan hebben we dus aan het eind van de rit hebben we dus een mooie top 30. En die wordt uitgezonden op 17 december, dat hoorde u net al, 17 december aanstaande. Tussen 1 en 5. Gelijk de laatste uitzending van de Vinyljaren van dit jaar. Dus dan sluiten we het jaar mee af. En uh, je kunt nog stemmen tot en met 10 december. Dus tot en met volgende week woensdag. Dus help ons gewoon om er een leuke top 30 van te maken. Vandaag gaan we een beetje verzamelen. Ik heb twee verzamel-LP's meegenomen. Met hits uit de 60s en ik sta uit de 70s. Dus het wordt een 60er, 60's, 70er jaren. Feestje vandaag. En uh, Nou ja, het zijn gewoon leuke hits allemaal. hè? Luister maar. We beginnen met deze. En je hoort dat het van vinyl is, hè? Tik lekker. The Fortunes, You've Got Your Troubles. I see the worried look upon your face. You've got your troubles. Uh, uit de 70s was dit. Uh, Christie, en dat uh, nummer dat heet Yellow River Nou voor de fortunes. Uit 19, uh, ik dacht 65, zo'n beetje. Ja, zo ongeveer die tijd zal het wel geweest zijn. Um, You've got your troubles. Was in ieder geval niet de eerste hit, want dat was Caroline. Um, dat was de tweede. You've got your troubles. En dit is David Garrick. Dear. This is Applebee's This is a food Mrs. Applebee, Mrs. Applebee, Mrs. Applebee. Ja, David Garrick was dat in... Uh, <laughs> dat, doen we, dat heet... Uh, uh, hoe heet het? Oh ja, Mrs. Applebee heette het. En uh, ja, die man die is uh, later iets heel anders gaan doen, geloof ik. Als ik hem te goed ben geïnformeerd, en mensen... Want later uh, maakte hij onder een heel andere naam, David Byron, uh, deel uit van de hardrock-formatie de Uriah Heep. Dus iets heel anders. Dus duidelijk iets heel anders. We gaan naar uh, T-Rex. Ja. Uit de 70s. T-Rex. What love? Mark Boland. My woman of gold And she's not the road I don't mean to be bold How about the may I hold your hand But she ain't not a witch And I love the witch twitch Uh-huh Well, she's faster than most Een Rex, maar ja, dat was voor niemand uit te spreken. Dus hebben ze er toen maar heel gauw T-Rex van gemaakt. Voorman Mark Bolen, ook op hele jonge leeftijd overleden. Helaas, ook al in de 70s hoor. Dat is al erg lang geleden. En dat heet Hot Love. Een beetje uit de Glamrock-tijd, hè? Bowie en zo. En, uh, en, en Gary Glitter en uh, dat soort mensen. Die tijd komt het een beetje. Het is Verzameldag vandaag, hè? Dus we gaan een beetje heen en weer van de 60e jaren naar de 70e jaren. En dan noemen we dat hij dus hot love. Oftewel hete liefde. Nou ja, oké, okay, dat kan ook. Uh, we gaan door met de volgende. <middels> Chris Andrews. Pretty Belinda. En <middels> ja, is het in zicht bezig? nog. hoog, She lived on a boathouse down by the river. Everyone called her pretty Belinda. Went to the Just for a look at the pretty Belinda All of my loving wanted to give her Soon as I saw her the Pretty Belinda We Lived in a boathouse down on the river Wanted to have her the pretty Belinda just for a Just for a look at Pretty Belinda Now Hits als uh, Yesterday Man. En To Whom in Concerns en zo. En uh, daarna, toen hoorde we het een tijdje even niks van hem. En toen kwam hij weer er keihard terug. Met deze meezinger, Pretty Belinda. En die uh, zouden we bijna van voor onze voorzitter draaien. Die heet ook zo. <laughs> ja, oké. Okay. Uh, Pretty Belinda dus. En uh, Chris Andrews. En dat werd ook een beetje het uh, reclamewijs van een, van een toenmalig bekend sigarettenmerk. Dus nu niet meer op de markt, geloof ik. Ik weet het niet, ik rook niet, dus het interesseert me ook niet zoveel. veel. Nielsen, Harry Nielsen, uh, werd ontdekt in de tijd uh, door, ik dacht door John Lennon. En, um, want hij had een singeltje opgenomen en uh, daar wilde niemand iets uh, van weten. Dat heet Everybody's Talking, als het goed is. Uh, niemand wilde er iets van weten en... Um, toen op een gegeven moment uh, had John Lennon, uh, ja, die natuurlijk wel invloedrijk was op dat moment. Die zei van, hé, uh, hey, jullie moeten gewoon eens even een plaat van deze meneer uh, uh, opnemen, want die man is gewoon goed. Er kwam uh, inderdaad Everybody's Talking en, en uh, prachtige plaat. En daarna sloeg hij keihard terug met deze enorme Mooie plaat die ooit nog eens een keer verknald is door Maria Care, Mariah Carey, dat, dat, dat geel wijf. Gelukkig draaien we die versie niet, draaien we de echte mooie versie van Harry Nielsen, Without You. No, I can't forget this evening, or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes.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 And now it's all be fair that I should let you know what you should know. Niets te maken met die Nederlandse Nielsen die nu zo populair is, maar dit was de echte Harry. En het nummer heette uh, Without You, prachtige ballad en wat kan die man zingen zeg, dat, alleen dat bereik al, geweldig. Uh, Without You heette het en wij gaan door met Billy Joe Royal, kent u die nog? Nee, denk, dan, denk niet dat u die nog kent, Billy Joe Royal. <laughs> Zo'n one-hit wonder. Die had je in de 60's ook hoor. Van die one-hit wonders. Weet je, die gasten die maakten één plaat. En uh, dat werd dan wel een hit. Maar dan hoorde je er ook verder nooit meer wat van. Nee, dat komt wel voor. Nou, hier hebben we hem. Billy Joe, Billy Joe Royal. Down at the Boondocks. En het liedje heette Down in the Boondocks. En uh, ik zei het al, zo'n zo zo one hit wonder is dat gewoon. Ja, ik bedoel, uh, dat, dat, tenminste, dat denk ik. Ik heb nooit verder gehoord van, uh, van meerdere platen van hem. Dus mocht ik uh, liegen, nou dan hoor ik het wel. Uh, goed, we gaan door met zo'n groepje waarvan de, uh, de eerste helft van de jaren 70 heel wat waren. Worden in Stanford Lunch al de, de, de Middle of the Road en zo? En je had de Sweet. Die gingen dan later wat meer op de Rock Maar die begon ook als zo'n zo, zo, zo glitterklemmerbandje. En uh, ja, dus van, die, van die keurig opgetutte, uh, keurig gekapte figuurtjes en zo. En uh, die het uh, programma Top-Op regelmatig bevolkten, om het zo maar eens te zeggen. Nou, dit is er ook zo in. The uh, Rubettes, er zat er eentje bij, die had zo'n verschrikkelijke hoge stem. Ik ben even de naam van die man kwijt, maar dat maakt ook niet uit. Dus, uh, ach, hij dan dat gewoon. The uh, Rubettes gaan we draaien, uh, uit de 70s. En dat uh, prachtige liedje, dat heet The Jukebox. Jive. En dat heette De Jukebox Jive. Zo heet het. Ja, precies. Ook zo'n zo beetje van hit wonder, hè? De, de Honeycombs. En die heet zo omdat ze een vrouwelijke drummer hadden. I the right to hold you. Dat is de titel. You know, I've always told you that we must never. Een, een meisje als, uh, als drummer hadden. En volgens mij was het ook nog een kapster. Vandaar dat de naam van de band de Honeycombs was. En uh, ze hadden. Ze hebben één of twee hitjes gehad. Uh, voor zover ik weet althans. En dit was wel een van de grootste. Have I the Right to Kiss You? Ha! The Honeycombs. Um, we gaan naar een uh, heel andere band. Een band uit Amerika. Uh, ook weer uit de 70er 70 jaren. Een band die uh, bestond uit zogenaamde Native Americans. Oftewel Indianen. Uh, diverse figuren van uh, diverse stammen... die uh, toen de tijd uh, zich ook aardig teweerstelden... tegen de onderdrukking van, uh, de, van de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Onder andere toen er een uh, enorm uh, ruil bestond bij iets... Uh, dat gebeurde in het dorpje of het stadje Wounded Niet. waar een aantal uh, uh, Indianen gewoon uh, door de politie werden neergeschoten. En dat uh, omdat ze in opstand kwamen tegen... Ja, rechteloze bijna rechteloze bestaan in de tijd. De band heet dan ook toepasselijk Redbone. Rode benen, rode botten. Redbone dus, fantastische band overigens. een Beetje funky muziek. En dan hadden we een knaller van een hit met The Witch Queen of New Orleans. En hier zijn ze. The middle of the all the kids. ik een heel die oude dingen weer eens een keertje terug te horen die je niet meer zo erg vaak op de radio hoort. Uh, het is wel leuk dit. Uh, het zijn twee prachtige verzamel LP's die ik mee heb. Twee dubbele LP's. Original hits of the 60s en original hits of the 70s. Nou ja, dan uh, weet je het wel. hè. Uh, dit was dus Redbone en het nummer heette The Witch Queen of New Orleans. Jawel. En wat gaan we doen? Crispian St Peters.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 Het van dit soort LP's is dat je wel zeker weet dat je de originele versies hebt. Dan kom je bij die streaming audio services en zo, zoals Spotify, kom je dan wel eens bedrogen uit. Want dan denk je, hé, hey, daar staat Piper for Christmas uh, Peters. En uh, dan is het een remake of zo, weet je Alleen nog een slap aftreksel van het origineel. Nou, dat is met deze LP's gelukkig niet zo. Het zijn allemaal die original versions. Dat zegt de Hoes ook. De originele versies. Goed zo. Moeten we, we hebben. Crispian St. Peters was dit met de, met de Pied Piper. Hij had er een hit mee, alleen was het Nederlandse bandje. De Jets was hem wel voor in de tijd. Want die hadden er eerder een hit mee, met hetzelfde liedje, de Pied Piper. Uh, maar goed, dit uh, wordt dan door velen gezien als de originele. Nou, oké, okay, dat mag, mag voorbij. Volgende band is ook weer een verhaal over. De uh, Boys heette ze. Buoys schreef je het. En die, uh, toen het had met Radio Veronica hoorde je regelmatig dit liedje. En uh, dat kwam helemaal niet uit in Nederland. Het werd wel gedraaid op de, op de radio, maar het, werd, uh, het, het kwam niet uit. Het heeft uh, nog vrij lang geduurd zelfs. Uh, en er is toen een Nederlandse band, waarvan ik echt de naam niet meer weet... maar er is een Nederlandse band geweest die is daar toen ingesprongen. Die hebben een cover gemaakt van ditzelfde liedje. En uh, die dachten van nou, als de, als de boys het dan toch niet uitbrengen... dan uh, doen wij het maar. En ik kan me nog herinneren dat, dat uh, het, was, het werd wel gedraaid op de radio... maar het kwam, het was er gewoon niet. Ze hadden ook een prachtige LP, uh, The Boys... en die kwam ook niet uit in Nederland. Nou had ik het mazzel dat, uh, goede kennis van me... Shirley Zweras in de tijd in Amerika woonde... en dat mijn grote vriendin Beppi daar toen heen ging... en zei, als jij nou daar die, LP's van, die LP van The Boys kunt, uh, kunt ritselen... doe dat dan even, uh, als je wil... Nou, en toen kwam Beppie terug in Nederland en wat had ze bij zich? Deze LP en die was niet, helemaal niet uit in Nederland dus ik was denk ik een van de weinige mensen in Nederland die deze, die deze LP's P van de boys had waar ook die wereldhit Give Up Your Guns op stond dus later wel allemaal uitgekomen maar dat heeft vrij lang geduurd, zo weet ik nog wel want ik had die LP al lang en ik, ik draaide toen ook in een discotheek en ik kon dat gewoon draaien was een van de weinige ja, toen dat tijd, vond ik wel erg leuk trouwens ...dat je zo eens even de weinige bent. Goed, het liedje waar het om gaat... ...is niet Give Up Your Guns. Dat is ook een hele mooie trouwens. Maar dit is het eerste liedje... ...wat, wat ik toen van deze band op de radio hoorde... ...en het heet Timothy. Is hem, the Boys. Amerikaanse band dus, en uh, The Boys, en ze hebben dus twee hitjes gehad. Dit was de eerste uh, officieel, Timothy, en later kwam daar nog achteraan Give Up Your Guns, en dat kennen we allemaal natuurlijk Dat is een van die classics uit die, uh, die periode. Timothy dus, en de band heette The Boys. B-U-O-I-S, uh, O-D-Y-S schreef je dat. Ja, zo heette dat, inderdaad. En dit is uh, weer iets uit de 60's. Joe South! Niet waar? Het zijn de Lemon Pipers. Surf het. Nou, bij Joe South in godsnaam. Het zijn de Lemon Pipers! En dat heet Green Tambourine! Silver in my Tambourine! Tambourine Watch the jingle jangle start to shine Reflections of the music that is mine When you toss a coin you listen Now listen while I play, play, play, play, play, play, play. My green tail Wel vol. <lacht> nou, ik denk dat we er nog tijd voor, uh, voor eentje hebben. Zoals ik het zo even bekijk op de klok. Um, dit, was, uh, dit waren de Lemon Pipers. Een grote hit ook weer uit de jaren zestig. En dan noemen we het eten de Green Tambourine. Oftewel, het groene tambourijntje. Nou, oké. Okay. Um, ik heb hier weer zo'n zo one hit wonder voor u. Zo'n bandje, zo'n groepje dat... Eén keer een hit maakte en dan hoor je er verder ook helemaal, helemaal van zo langs als een leven nooit meer wat van. Ik vraag me af of u zich dit nog herinnert. De Poppy Family, kent u die nog? Nou, als jullie me daarna gevraagd hebben, zou ik het niet meer geweten hebben. De uh, Poppy Family heette ze. En het liedje is een beetje een droevig liedje. Ja. Which way you're going, Billy, vragen ze zich af. Zullen ze een Billy kwijt. Nou. where you I tranen in mijn ogen hier, hoor. My my soul. Niet dat we wat een droevenis, wat een droevenis. I have to show. The Poppy Family heette ze. En het liedje heet Which Way You're Going, Billy. Nou, ik ben er bijna doorheen wat het eerste uur betreft. Um, ik, ik heb vast even een, een waarschuwing voor mijn... Uh, voor zover hij luistert, hoor, dat weet ik niet. Maar als hij luistert voor mijn uh, collega Bart van der Meer, heb ik even een, uh, een waarschuwing luistert. Zit na het nieuws van, uh, van drie uur even via radio. Wat zachter. Ja, ik kan er niks aan doen. Ja. Ja. Goed, we gaan naar het nieuws van, het weer van drie uur. Tot zo.